Drie uur. Dit is Radio 1. Rens Klamer en Jeroen Snel. In Dit is de Dag AZ-trainer Gertjan Verbeek over zijn no-nonsense aanpak. En we hebben weer nieuws uit de regio. Nu eerst het, het CNOS-journaal met Mark Visser. De luchthaven in de Keniaanse hoofdstad Nairobi gaat vanmiddag weer deels open. De binnenlandse vluchten en het internationale vrachtverkeer kunnen dan worden hervat...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 De brandweer gaat proberen om de lekkende nafta-leiding in Borren uit te graven. Zo hoopt de brandweer het gat in de leiding te kunnen dichten. De leiding werd gisteren geraakt bij grondboringen. En sindsdien ligt een schuimdeken over de vrijgekomen nafta. Dat moet voorkomen dat er brand ontstaat. Voor het graafwerk moeten de schuimdeken worden weggehaald. Volgens de brandweer is er kans op stankoverlast... maar geen gevaar voor de volksgezondheid. Na het dichten van het lek wordt de grond afgegraven en gesaneerd. De Britse premier Cameron en zijn Spaanse collega Rajoy... hebben een constructief telefoongesprek gevoerd over Gibraltar. Rajoy uitte zijn zorgen over de spanning over de rots... op het Iberisch schiereiland. Eind juli plaatsten de Britten rotsblokken in de zee bij Gibraltar... om een kunstmatig rif te creëren. Voor Spanje belemmert dat de Spaanse visserij. Spanje voerde daarop de grenscontroles op, wat tot lange files leidde. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen... gaan nu met elkaar in overleg.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 Dat ontrouw oproepen tot ontrouw in ieder geval tegenwoordig binnen de grenzen van het maatschappelijk fatsoen valt. Ja, dat vind ik zeer teleurstellend. Kranendonk weet nog niet of de SGP-jongeren in beroep gaan tegen de uitspraak. Ruim 15% van de jongeren van 2 tot en met 25 jaar is te zwaar. 3% heeft zelfs ernstig overgewicht blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij jongeren die opgroeien met weinig geld... komt overgewicht vaker voor. Toch zijn jongeren positief over hun gezondheid. 93 procent beoordeelt zijn gezondheid als goed of zeer goed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig. En er kan veel regen vallen. In het oosten zijn het vooral buien. En in het oosten kan het ook onweren. Morgen weer droog en meer zon. De dagen daarna af en toe een bui. En de temperatuur die blijft net boven de 20 graden. Hoe staat het op de Nederlandse wegen? Dat horen van Jolanda van der Velden van de ANWB. Hier en daar staat het gewoon stil op die Nederlandse wegen. Onder meer op de A2 Luik-Maastricht in beide richtingen... bij Maastricht 2 kilometer. Goed nieuws over de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Die was het vorige half uur helemaal dicht na een aanrijding. De reisschokken zijn weer open tussen Alfred-Arkel en Gorkum... nog 2 kilometer. Werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Daardoor bre bij Breda-Noord 2 kilometer. Een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... bij Vlaardingen-West 2. 2 kilometer. De rechte reishoek is dicht. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Ulvenhout 2 kilometer. En werkzaamheden op de N280 Weert richting Roermond. Tussen Baaksemen en Roermond 4 kilometer. Wij gaan zo meteen verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Ik geloof dat we klimaatverandering kunnen remmen met een schep. En nee, ik heb geen zonnesteek opgelopen in een verland. Ik ben Floortje Dessing.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 Goedemiddag, het vervolg van Dit is de Dag met onze zomergast. az trainer Gertjan Verbeek. Die voortdurend talentvolle spelers naar andere clubs ziet vertrekken. En iedere keer weer een hecht team moet smeden. Een verslaggevers uit de regio melden straks wat er bij hen speelt. Tegen half vier is er uiteraard ook weer onze dichter bij de dag. En dat is vandaag vrouwtje van der Ploeg. Er wordt flink getwitterd op dit moment. Ook uw mening horen we graag met hashtag DIDD. Of op onze website ditistedag.nu. Ja, Gertjan Verbeek Verbeek, een, een hecht smeden, dat is ook dus wat jij nu aan het doen bent. Hè? Want een deel van de selectie vertrokken, een, nou ja, een maat gestart, laat ik het zo typeren... met ook wel wat interessante resultaten in de, in de wedstrijd onder Johan Gruijfschaal. Wat, wat, wat doe jij nu, zeg maar, als in deze week, om dat team nog hechter te maken? Nou, ik gaf net al aan dat wij de eerste paar dagen nog eens teken stellen... van de afgelopen wedstrijd. Die bespreek je na, die je laat beelden zien. Dan train je dingen die minder goed gingen, of ju juist dingen die wel heel goed gingen. Want dat is ook goed voor het zelfvertrouwen. En dan uh, na vandaag gaat de blik meer richting de volgende wedstrijd. En die is wederom tegen Ajax, alleen nu thuis. Maar doe je ook nog dingen om ze even de moed in te spreken? Want ze, ja, ze zullen zelf ook wel doorbegaan dat het niet een fantastische wedstrijd was. Zeg, geef je ook bemoedigingen, complimenten? Hoe pak je dat aan als trainen? Nee, met ten aanzien van de mentale weerbaarheid... dan heb je gewoon een, een programma wat je afraait, want ook dat is te trainen. En dat, dat, dat gaat door dat zo'n heel, heel jaar gaat dat gewoon door. Met een aantal jongens die je wat extra aandacht geeft op dat gebied. Hè. Of, ten aanzien van faalangst of... Uh, of de, of de wijze waarop ze met teleurstelling om moeten gaan. Het dit is gewoon een, een proces waarin je iets in gang zet. En probeert daarin stappen te maken. En je verwachtingen voor dit jaar? Als je even moet meekomen op een plek in de Eredivisie? Nou, ja, We hebben duidelijk aangegeven dat onze doelstelling is... om wederom Europees voetbal te halen. En is, op zijn minst moet je dan met de eerste acht eindigen. Want dan zit je in ieder geval veilig ten opzichte van de offs Dan heb je een, aan het eind van de seizoen nog een kans. Ja, een dus haalbare moet... doelstelling. Nou ja, kijk, het wordt steeds moeilijker om... Uh, hè, vroeger was het nog bij de eerste vijf, maar we hebben een plek, plek verspeeld op de coefficiëntieslijst van de UEFA. Dus je moet nou bij de eerste vier eindigen om direct te plaatsen voor het Europese voetbal. Dat heb je natuurlijk het liefst, want dan weet je waar je naartoe bent aan het einde van het seizoen. Ja. Maar afijn, dat wordt toch een hele, hele klus met, met toch weer een hele nieuwe achterhoede, een nieuwe as. Ja, en, uh, en uh, dat wordt uh, nog even afwachten, want het moet nog inderdaad een goed team worden. Ja, nou wie weet. We gaan e Ik wil even met jou teruggaan helemaal naar, uh, naar vroeger. Uh, uit, uit wat voor gezin kom je eigenlijk? Waren die ook sportief? Je broers, zussen, ben je enig kind? Nee, nee, ik heb nog een broer en een zus. Die, die hebben allebei wel ook aan het sport gedaan, maar niet op een op dusdanig niveau als dat ik zelf dat heb gedaan. Mijn vader heeft vroeger goed kunnen turnen en goed kunnen voetballen, maar is vrij vroeg gestopt, want die was crosswinnaar en moest de cross. Verdienen. Turnen en voetballen? Turnen en voetballen. En dat ja. gaat samen. Schijnbaar. Ik ja. weet het niet. Ik heb het nooit de zelf kunnen doen. Ik ja. vind ja. dat een mooie combinatie. Nou, turnen ja. is sowieso wel... Ja, ja, ja, ja, ja. Is sowieso wel goed, denk ik, voor als, als basis om een om, om goede voetballer te worden, dus daarin kun je een heleboel leren van, van elkaar. Ja. en sowieso, als jonge jongen, is het als jong kind zijn is het belangrijk dat je, je niet focust op één sport, maar op meerdere sporten. En is het zaten er bij jou ook nog bouwvakkers in de familie? Nee. Mijn moeder was wel redelijk handig in, handen naar buiten en dergelijke. Ja, nee, ik kon wel redelijk schilderen en erop. <laughs> ja. Dus daar heb ik het denk ik een beetje van, ja, creatiever. Ik, ik, ik ja. vraag dat omdat ik zag jou laatst ergens bij een blokhut zitten, blokhut zitten en uitleggen ja. dat jij die toch echt zelf gebouwd hebt. Ja, uh, daar hebben we even een kort fragmentje van. Heb jij dit zelf bedacht? Ja. Toets je dat dan toch wel aan een architect of zo? Of? Nee. Ik wou ooit een, een, een, een blokhut bouwen in een bos. Nou, dan moet jij een plek zoeken en die vond ik. Dat doe je zelf hè, dat metselen? Ja. Want dat is, dat is geen normale steen. Dat is een Bentheimsteen. Die wegen nogal wat. Dus dat was een hele klus. Maar we hebben het voor elkaar gekregen. Ja, ik wilde altijd al een blokhub bouwen in het bos. Dat, dat moet je even uitleggen. Het klinkt als een midlife. Dat klinkt als een midlife. Ja, ik rij ook op een Harley. Dus dat, ja, dat, dus dat zou kunnen. Maar de, de Harley rij ik ook al vanaf mijn twintigste. En dan uh, blokhut. Ja, vroeger was je in het bos een, een hut aan het bouwen met takken en twijgen en dat soort dingen. En uh, ik ben wel een natuurmens. En uh, dat leek me echt een mooie uitdaging om uh, met natuurgetrouwe materialen. om, om iets uh, helemaal vanaf de grond af te bouwen. Ik heb al maar twee keer een boerderij gerestaureerd. Uh, dus de handigheid had ik. Nou ja, en dan krijg ik een keer de gelegenheid om, om een stuk bos aan te schaffen. Ja, en dan, en dan ga je aan de slag. Dat is je ambitie, ambities waarmaken. En bouw je zo'n hut dan echt helemaal in je eentje? Want het is best een flink ding. Nou, ik heb wel hulp. Ik heb een kameraad die mij, die mij veel helpt. En, en af en toe dan uh, huur je ook wel een bedrijf in. Uh, ik heb nu, zijn we met een dak bezig om dakbedekkingen. Het dak hebben we zelf in elkaar getimmerd. Maar er moet dakbedekking op. En dat doe ik met lijststeen En dat doe ik een natuurproduct. Nou ja, dat laat ik dan een leidekker leggen. Dat, daar begin ik niet aan. En waarom staat hij in Deventer? Want dat is jouw geboorteplaats? In Dalze, hij staat in dat is wel In de buurt uit, uit, van Deventer? Uit de buurt. Ja, uit zo bekijken, al is klein. Hè? Laat zeggen, het, het is niet dicht bij waar je woont. Dat is een Friesland. Nou, drie kwartier. dat valt wel mee. En Deventer is ook drie kwartier. Dus uh, op zich staat hij eigenlijk uh, precies in het midden. Maar het is gewoon een mooi natuurgebied daar. En ik zocht een plek. Oh, en, ja. uh, ik en, dacht en... inhoudelijk terug naar Jeruzalem, maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Uh, nee, nou, het is wel zo, ik, mijn prettig voelen in, in, in, in Tukkerland. In, in het oosten van het land, laten we het zomaar noemen. En, uh, Beter dan daar... in het noorden? Nee, dan kan ik me ook heel goed thuis voelen, want dan word ik niet meer uh, eigenlijk langer. als in Ik heb tot met twintig in het oosten gewoond en ik woon nu al 30 jaar in, in het noorden. Dat ja. valt ook prima. Als je in je vrije tijd uh, blokhutten bouwt en op een hardie rijdt... Wat, wat, uh, wat doe je dan nog om je ook een beetje te verplaatsen in de belevingswereld... van die 18, 19-jarige voetballertjes die, die bij jou rondlopen? Ik denk te weinig, want uh, ik kreeg uh, twee weken terug uh, van mijn uh, spelers te horen dat ik... Uh, uh, te ver van ze af stond, omdat ik verbood om met de telefoon nog langer in het uh, continu uh, bezig te zijn. Dus die uh, heb ik verbannen naar de kleedkamer. Je hebt ze verboden om te whatsappen en dergelijke op het veld? Nou ja, verboden, maar in ieder geval de telefoon niet meer te gebruiken in de spelenzoom. Want op een gegeven moment kwam ik binnen om half elf en dan uh, zei je goeiemorgen. Niemand zei wat terug, want die waren allemaal bezig. Toen kon je op <de> twitter <lacht> voortaan. Goedemorgen. Ja, dat zei je waar. Nou ja, dan, de, van die generatie ben ik inderdaad niet meer. Daar sta ik inderdaad ver vanaf. En, en, en wat ga je daaraan doen dan? Of ga je er niks aan doen? Ik heb aangegeven wanneer ze nog wel uh, kunnen beschikken over de telefoon en wanneer niet. En dan blijft genoeg tijd over, hè. met name in hun eigen tijd. Hè. Maar als ze op de club zijn, vind ik dat ze dat uh, mooi uh, de telefoon in de boekzak moeten laten. En dan maar kijken op het moment dat ze klaar zijn, uh, wat ze allemaal hebben gemist. Ja, je bent zelf ook niet zo'n actief twitteraar, zag ik. Nul. Nul. Facebook ook nul. nul. Er staat iemand op Facebook, die geeft zich uit van mij. Dat ben oh, ik niet, waar? dus bij deze, uh, bij deze luisteraars. Dan, dan is dat uh, helemaal duidelijk. En ja. is het dan ook zo dat je bij zo'n het helpt? Het ook misschien om wel weer nieuwe strategieën te bedenken. En hoe gaan we dit jaar toch hoger eindigen? Is, is het ook daarvoor echt gewoon puur voor de lol? Nee, het is juist om even helemaal los te komen van de voetballerij. Uh, mijn werk brengt met zich mee dat er veel stress en, en spanning uh, door de week heen zit. En uh, het moeten. Hey, je moet presteren. Je moet winnen. Uh, liefst zo vaak mogelijk. Nou, en dat brengt wel een bepaalde uh, uh, stress mee... waarin je toch uh, af en toe uh, je moet kunnen ontladen. En op het moment dat ik totaal iets anders doe... dan heb ik daar mijn aandacht ook bij nodig. Omdat ik dat niet dadelijk doe. Ja, en dan kan ik me echt even uh, terugtrekken en, uh, en tot rust komen. En, en dan kan ik ook de boel de boel laten. Het is wel zo dat vaak het einde van de dag... dan moet ik weer richting Alkmaar... want dan moet ik voorbereiden op de volgende dag. Of, of er is een wedstrijd van de belofte... Dus dat zijn ook echt die, die, die acht uurtjes dat ik aan het klussen ben. Dat ik echt vrij ben van denken aan voetbal. Zou het veel worden als je dat niet had? Ik denk dat het heel goed is dat je zo op sommige momenten toch even de, de, de teuro's kan laten vieren. En, en even wat anders doet. En tijd voor ontspanning zoekt. En in ieder geval iets doet wat je leuk vindt. En, en wat anders is als, als normaal. Ja. Nou, trainen vind je ook leuk. En je bent er al een, een tijdje mee, uh, mee bezig. Hoe ben je daar precies ingerold in dat trainersvak? Ja, ik ben ooit uh, als jonge jongen naar het CIO's gegaan om eigenlijk een sportschool te gaan beginnen. Dat was toen de tijd in de begin jaren tachtig uh, in opkomst. En, uh, alleen uh, op een gegeven moment kreeg ik ook een contract aangeboden door, door Sport op om te komen voetballen daar. Ja, en op een gegeven moment word je gevraagd, omdat je uh, je, je, je, je, je papieren had als trainer, zijn de, om wat bij de jeugd te gaan doen. En toen combineerde ik dat het voetballen zelf in het eerste elftal van Veen met de trainerij. En uiteindelijk, ja, stop je als voetballer. Op het 32e ben ik gestopt. En dan krijg je de aanbieding om fulltime trainer te worden. Nou ja, dan, dan laat je die sportschool eigenlijk wat uit je gedachten wegvloeien en, en ga je de trainer in, Omdat je ook, ook merkt dat het jou ligt, dat je daar, daar je passie ligt en dat je daar heel veel uh, plezier uit haalt. Ja, jouw mentor als het ware, dat was Fopper de Haan, toch? Ja, Fopper heb ik leren kennen op het CIO's. Toen was, speelde ik al bij Heerenveen was Fopper nog trainer bij de amateurs. Later is hij in een in tweetal periodes mijn trainer geweest ook. En, en tussendoor was de waren we collega-trainers eigenlijk. Hè? Want ja. hij, de, hij, de, hij was hoofdopleidinger bij Heerenveen, toen werd ik uh, jeugdtrainer. En zo hebben we dus jarenlang met elkaar behoorlijk intensief samengewerkt. Lijkt je op hem? Nee, totaal niet. Is, is... Qua uiterlijk niet, maar ook niet qua innerlijk. We zijn totaal twee verschillende persoonlijkheden. Oké, okay. het, het is wel een voorbeeld voor je, dat heb je wel eens gezegd. En ik, sprak, of ik interviewde Foppe daan begin dit jaar op een, op een bijeenkomst. En toen confronteerde ik hem mee dat, dat jij hem een voorbeeld had genoemd. En toen zei hij het volgende. Foppe, ik las dat Gertjan Verbeek jou als een van zijn grote voorbeelden noemt trainer van de AZ. In de eerste plaats heeft hij gelijk. <lacht> <lacht> uh, hij is totaal anders dan ik ben. En daarom waren we ook... Dat heb je ook nodig. Hè? Dus je, ik was dus hoofdtrainer, hij was assistent. En ik keek anders tegen dingen aan dan dat ik het deed. En dat houdt je op een geweldige manier wakker. Ja. Dus dat was heel prima. Dus ik heb ook wel wat aan, echt wat aan hem gehad. Ja, dat zijn volgende haan over jou. Had je nog niet gehoord, denk ik. Nou, ik heb natuurlijk nog wel regelmatig contact met Foppe En ik weet hoe Foppe over mij denkt. En Foppe weet hoe ik over hem denk. En we hebben altijd heel plezierig met wel wat strubbelingen ze nu en dan. Want ik ben ook wel iemand die de strijd aangaat. En dat gaf ook wel weer reuring. Maar dat zorgde wel dat de Boel aan de gang bleef. En dat je je ontwikkelde. En we daagden elkaar op een gegeven moment ook behoorlijk uit. In het begin ben je de echte de trainer en de sporter. Op een gegeven moment was ik de leerling. Maar op een gegeven moment ben je wel gelijk. Gestemd en heb je bepaalde ideeën hoe het beter zou kunnen en en ja, dan ben ik blij dat ik in al die jaren met Fopper daar uh, in Herenveen werkzaam ben kunnen zijn. En het is ook heel mooi geweest dat ik hem uiteindelijk heb kunnen opvolgen. Ja, echt, echt een sparringspartner dus. Is, gebeurt dat nog steeds wel eens? Belt hij jou op en zegt hij, nou wat je nou toch allemaal aan het doen bent bij AZ? Ja, als je Fopper tegenkomt, dan kan het... Dan, dan krijg je het. Dan, dan, ja, dan begin je automatisch over het vak te praten. En, en Fopper is nog steeds zeer geïnteresseerd. En, en, en vraagt naar het wel en weer bij Wat wat nieuwe ontwikkelingen er zijn. Uh, hij doet af en toe weer nieuwe ideeën op. En uh, ja, dat is altijd weer heel verfrissend om... Uh, om met dat soort mensen over voetbal te praten. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de oud-voorzitter van Herenveen, Riemen van der Velde. Ja, nou je begint er nu zelf over, over Herenveen. Je hebt daar natuurlijk heel lang gevoetbald. en bent er ook assistent trainer geweest en trainer. Uh, er zijn mensen die, zeker nu het zo rommelt, wel eens roepen. hé, hey, uh, zou Gert-Jan Verbeek daar niet even de boel moeten redden? Als voorzitter misschien wel. Ja, nou ik heb dat zelf ooit een keer geroepen. Dat ze zeiden van nou ja, wanneer kom je weer eens terug? Ik zei nou, daar is op dit moment. Uh, heb ik daar helemaal nog geen. Uh, geen uh, ...geen ambitie in, omdat ik bij AZ prima naar mijn zin heb. En uh, Ik zie mij eerder nog terugkomen als voorzitter, riep ik toen. Ja. En als trainer. En, uh, Want er, er, is wat, er is ook wat aan de hand he, daar nu. Het, tenminste, er zou nu een beetje rust moeten komen. Er is nu een nieuwe voorzitter. W wat, wat doet het met jou, Heerenveen-hart als er zoveel commotie is rondom die club? Nou, het, Heerenveen was, was jarenlang uh, de, de, de voorbeeldclub voor menig uh, BVO. Op de wijze waarop de rust werd bewaard. De wijze waarop ze met Macron gingen. En de wijze waarop ze eigenlijk de club in de markt zetten. En, en, en, en dan doet het gewoon pijn en dan is het jammer om te zien... dat zo'n club toch de afgelopen jaren een aantal misstappen heeft gemaakt... waardoor het eigenlijk een, een, een normale club is geworden, zou ik haast zeggen. Maar waarin toch het sportieve op de achtergrond is, is gedrongen. Eén, door, door, doordat ze minder presteren. Maar twee, ook door de onrust die de, die de club uitstraalt. En, en, en, en de wijze waarop personeelsleden met elkaar eigenlijk uh, omgaan. Maakt het je boos? Ja, boos is niet het goede woord. Een beetje teleurgesteld, een beetje jammer, een beetje, beetje ja, zwaar, zeg verdrietig. En, en nu met een, met een nieuwe voorzitter heb je dan hoop, ook nu die zegt, hé, hey, ik betrek weer oude mensen zoals Riemer van den Velde en daar ga ik weer bij betrekken. Ja, maar die oude mensen Riemer en Fobodaar zijn er wel bij betrokken de afgelopen jaren, maar ze hebben toch geen manier gevonden om met elkaar door één deur te kunnen. Ja, en uiteindelijk en dat... zelfs opgestapt, toch? Riemer van de Velde? Als Ere Riemer heeft op een gegeven moment, ja, is hij uit de Raad van Commissaris op een gegeven moment gestapt en is op een gegeven moment zelfs helemaal uh, opgestapt. En ja, dat is natuurlijk pijnlijk, want er zijn mensen wel met ontzettend veel kennis. Hè, maar het moet wel passen. De mensen die, die op dit moment de leiding hebben... moeten natuurlijk ook het idee hebben dat ze een toegevoegde waarde zijn. Nou ja, nu hebben ze met sporen iemand gevonden... waarvan ik in ieder geval vind dat dat een hele rustige man is. Een normabele man. En ook een man met kennis van zaken. Hè. Alleen het zal niet makkelijk zijn om alle geledingen weer op... Uh, op, op één lijn te krijgen en dat de neus in ieder geval... allemaal weer dezelfde kant op wijzen. Want dat is het, het belangrijkste, hè? dat, dat er duidelijkheid komt... en dat je één lijn volgt waar iedereen in gelooft. Ja, dus zelfs, ik zei net al, veel mensen zien jou bij, bij Heerenveen graag... zelfs Johan Derks heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Is, is het, want jij zegt dan, ik die mijn contract uit, dat is natuurlijk netjes... maar als je even wat verder in de toekomst denkt... is er een kans dat jij dan nog weer belandt? Ja, Johan, niet alles wat Johan Derks zegt is waar. <laughs> en dan vraag ik aan jou. Nou ja, Ik heb altijd wel aangegeven dat ik, dat ik zeker de deur niet dicht heb gegooid ten aanzien van Herenveen. Dus het is ook niet zo dat ik met heel veel teleurstellingen of, of, of met een slecht gevoel bij Herenveen ben weggegaan. Ik heb gewoon mijn contract uit mogen dienen. Ik heb daar hele mooie jaren gehad als hoofdtrainer zijn. En je weet op een gegeven moment als je de, de baan aanvaardt als hoofdtrainer, dat je langst tijd bij zo'n club ge, eigenlijk geweest is. En, want ik heb daar in totaal 25 jaar rondgelopen. Dat is, dat is een kwart van mijn leven. Dus dat, dat zal je ook nooit meer loslaten. En ik heb ook, ook gezegd van, nou, ja, ik, ik voelde veel voor om ooit nog wel weer eens in wat voor een functie ook nou, terug te keren bij Herenveen. Dat kan als scout zijn, dat kan als adviseur zijn, dat kan als voorzitter zijn. En misschien ook ooit nog wel eens een keer weer als hoofdtrainer. Maar op dit moment is dat niet, uh, niet, niet in vraag. Voor de toekomst sluit je niet uit. En nog even iets heel anders. Jij bent altijd heel direct. Dat, dat, dat siert jou en zal je ook niet altijd in dank worden afgenomen. Uh, onder andere bijvoorbeeld naar de arbitrage. Daar hebben we even wat geluid van. Nou, als je kijkt naar de beslissingen die de scheidsletter in dit, dit geval nam... dan zal het inderdaad een keer mee. Uh, ik denk dat alle beslissingen en ideeën aanvechtbaar zijn. Zijn we watjes? Nou, dat willen ze wel van ons maken, ja. Voetbal is een, een sport waarin je niet meer mag duelleren. Ben je op poos? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Wel weer uh, verontwaardigd. Nee, dus hij licht. Nou ja, daar, daar, kan, daar ben ik nog het meest kwaad om. Heb je een verleden met deze man? Niet dat ik weet. Ik heb wel een verleden met scheizers. Dus. Ze hebben nieuwe regels bedacht waarin de scheizer er altijd mee wegkomt. Welke straf ik ook krijg, ik ga in beroep. Want dit gaat alle te buiten. Volgens mij heb ik uh, de laatste jaren mijn aardige in de hand. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Ja, Mag met ik met de... heel, heel snel wat zeggen? Ja, ik voel me relatief nutteloos als vrouw hier aan tafel. Nou, zeg maar wat is. Je voet... verschijning is mooi. Oh, dankjewel. Nee, maar over voetbal en dan twee vrouwen die dan gewoon niks zeggen... dat, dat bevestigt dan weer alle vooroordelen. Zeg maar wat nuttig is. Ik zit ja, heel nee, het... te luisteren. <laughs> ik weet of het nuttig is, maar het ja, was een ja. interessant verhaal. Sorry. Volgens mij moeten jullie afronden. Oh, dat was al oh, wat je wilde, je wilde zeggen? Ik had sowieso een vraag gesteld. Ik kreeg daar voor het nieuws volgens mij net... Heel kort stukje antwoord op. Oké, okay, oké. Okay, okay. Even nog dan het korte afsluiting. We hoorden net hoe jij met scheidsrechts omgaat. Is dat, een, uh, is dat het voorbeeld wat jij wil zijn voor andere traders? Op het moment dat je binnen bepaalde verzoens nog blijft wel. Hè, want ik vind dat je wel moet kunnen zeggen uh, wat je uh, wat je, hard je ingeeft. Ga je hè? wel eens te ver, vind je? Ik ben wel eens te ver gegaan. Daar ben ik ook voor bestraft. En dat is dan ook prima. Oké. Okay. Nou, we gaan zien uh, wat de toekomst... Wat is het eerste komende duel wat jullie te wachten staat? Ajax thuis. En? Die uh, de, jullie willen revanche natuurlijk. Ja, uiteraard. Wij willen nu uh, zorgen dat we de drie punten halen. Hè? We hebben geen schaal te winnen, maar wel drie punten.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 Goedemiddag. Ja, gisteren werd bekend dat een uh, ondergrondse leiding van een petrochemisch bedrijf uh, lekte. NAFTA kwam eruit. Hè? Dat is een soort koolwaterstof. Hoe is het uh, op dit moment daarmee uh, bij dat dorp boren Ja, Het lekt nog steeds. We zijn inmiddels uh, 24 uur verder. Het lek is niet gedicht. De borg die het lek uh, veroorzaakte die is er inmiddels wel uit. Zover zijn we wel. Uh, en we weten ook inmiddels dat er uh, een waarschuwing is gegaan naar huisartsen, zodat ze mogelijk meer uh, uh, klanten in hun praktijk mogen verwachten... die klagen over uh, ja, uh, prikkelende ogen en dergelijke. Want die uh, ja, nafta, dat is toch een vervelende stof. Uh, het, het, het is eigenlijk een, een derivaat uh, wat overblijft naar raffinage van olie. Ja. Uh, je kunt het voor allerlei uh, dingen gebruiken. Bij uh, Sabic, het bedrijf uh, waar de leiding naartoe gaat... daar gebruiken ze het voor de naftakrakers, daar is het een grondstof... Om uh, um je een idee te geven van uh, nou ja, hoe vervelend die stof is... je kunt het perfect gebruiken als uh, uh, brandstof voor uh, van die ouderwetse benzineaanstekers. Ja. Daar zat het ook vroeger in. Ja, dat zegt uh, wel wat, ja. Ja, vervelend bijtend goedje is dat met lek nog steeds. Uh, het, het ruikt daar ook benzineachtig in de omgeving. En ze zijn nog steeds bezig met pogingen... of uh, in ieder geval met de voorbereidingen voor het uh, dichten van het lek. Ja, maar hoe kan het dan dat mensen daarmee in aanraking zouden kunnen komen? Want het hangt niet in de lucht of zo. Nee, het, nou, het hangt niet, de geur hangt wel in de lucht. En dat natuurlijk. is al dus het, irritant, de, letterlijk? Ja, het, is al, het zal enigszins irritant zijn. Volgens de brandweer is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid. Het, de leiding die nu lek is, die ligt ook redelijk ver van bebouwing af. De dichtstbijzijnde bebouwing is volgens mij op 100 meter. En op, ze hebben een, een straal van 500 meter afgezet. Maar het ligt ook midden in een weiland. Je moet niet voorstellen, je moet niet voorstellen dat dat ergens naast een woonwijk ja. ligt. Hoe, hoe kon het toch en. dat die boor die leiding raakte? Ja, daar zijn we inmiddels ook achter. Uh, men was bezig met bodemonderzoek vanwege een uitbreiding van het uh, Juliana-kanaal. Uh, en het uh, bedrijf uh, heeft daar, is dan daar met een grondboor aan de slag geweest... en heeft dus een gat in die leiding geboord. Je moet eigenlijk aan, aan de hand van kaarten en dergelijke... wordt normaal gesproken precies aangegeven waar leidingen liggen. En dat is blijkbaar ergens uh, fout gegaan, een menselijke fout, zoals dat heet. Ja, en het lek is al gedicht of dat nog niet... Nee, het lek is nog steeds niet uh, gedicht. Uh, men is nog steeds bezig met, uh, met, met, met voorbereidingen daarvoor. Of op dit moment met het uh, dichten van het lek. Het kan zijn dat ze dan nu mee bezig zijn. Maar het komt er dus feitelijk op neer dat er dus al uh, ja, sinds ongeveer 24 uur uh, nafta daar de grond in het lek is. Uh, men probeert het zoveel mogelijk uh, uh, ja, onder bedwang te houden. Maar het, uh, de zaak is nog niet opgelost. Nee, en dus blijven jullie het volgen van L1? Uiteraard blijven we het volgen. Oké, okay, Dennis Eweld, uh, dankjewel. We gaan van Limburg naar Amsterdam, AT5. Mijn van Hilten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Gay Parade heeft dit jaar een, in veel opzichten een hele lange nasleep. <laughs> maar ook, ja. ook letterlijk voor jullie in de stad als het gaat om het afval hè, van, van afgelopen zaterdag. Ja, dat klopt. Nou, nou moet je ook niet voorstellen dat mensen zich een weg moeten banen tussen de uh, colablikjes en alles hoor. Maar de VVD uh, in Amsterdam zegt toch van, nou, er ligt eigenlijk nog steeds troep. Bijvoorbeeld in, in bomen hangt ook nog wat. Waarom is dat niet weg? Dat had toch na 48 uur echt wel gemoeten. En het is nu uh, vier dagen later. Nou, het stadsdeelcentrum uh, gaat over het schoonmaken. Zij zeggen, ja, we zetten vol in. Eigenlijk is alles wat we kunnen inzetten, echt wel ingezet. Alleen dan moeten we extern gaan inzetten. Inhuren, dat kost bakken met geld. En zo erg is het niet. Nou, hmm. daar is de VVD het dus weer niet mee eens. Dus dat gaat een beetje heen en weer. Met, uh, nou ja, in ieder geval als resultaat dat het nog niet opgeruimd is. Maar je zegt volop sterkte. Uh, maar toch in deze vakantietijd uh, zijn er wel minder uh, vuilnismannen beschikbaar of zo. Of. Nou, je niet, moet je ja. voorstellen dat er um, zaterdag waren er 300.000 bezoekers... op een vrij klein deel naar de stad afgekomen. Ik denk dat, uh, um, dat er echt wel genoeg mensen misschien zijn om het op te ruimen... maar 300.000 mensen die troep achterlaten, dat is nogal wat natuurlijk. En uh, ja, er zal ook wel iets minder ingezet worden in de zomer. Uh, VVD zit er vooral mee omdat het voor de toeristen dan... Uh, een, uh, ja, de stad er vies uitziet, ja. daar gaat het een beetje over. Nou, De VVD heeft nog een punt, uh, of nog iets, uh, wat ze de stad uit willen. Ja, die zijn uh, <laughs> goed bezig ja. uh, met de gay pride. Uh, de, de Roemeense straatrovers, die moeten de stad uit, zegt ook de VVD. Ja, eigenlijk willen ze um, dat die Amsterdam dan helemaal niet meer in mogen. Dat is best wel uh, een hard statement eigenlijk. Uh, het is naar aanleiding inderdaad van uh, 46 zakkenrollers zijn opgepakt. Nou, het blijkt dat 43 uit Roemenië komen. En er wordt zelfs uh, gesuggereerd dat het dan om bendes gaat. Hè, die speciaal naar Amsterdam komen voor dit soort evenementen. En de VVD vindt dat de burgemeester nu afspraken moet maken... met uh, andere grote steden. Dat er een, uh, een verbod komt voor zakkenrollers... die um, nadat ze al een keer opgepakt zijn nog een keer de fout ingaan. Nou, voor beide gevallen geldt als de vuilnis, dat, want dat wil de VVD ook echt gaan aankaarten in de gemeenteraad als dit. Het is natuurlijk recess, dus heel even wachten, maar oh. daar gaan ze ook vragen over stellen aan de ze burgemeester. Ze gaan voortvaren te werk. Arnomein van ja. Hilten, dankjewel vanuit Amsterdam. Gaan we naar Gelderland. Peter van der Hout, goeiemiddag. Eén goedemiddag. Eén goedemiddag. Ja, het is een behoorlijke fout die de koffieketen <laughs> Starbucks heeft gemaakt, hè? Ja, hij is groter dan je denkt, hoor. Nee, Starbuck uh, Ja, nou. <laughs> Starbucks heeft uh, bij de Vierdaagse. hebben ze een, uh, een mok uitgebracht. met daarop op de Waalbrug van Nijmegen. Althans, dat dachten ze. En dat blijkt dus te zijn de John Frosbrug in Arnhem. En zij zeggen: nou ja, kleinigheidje. Maar je moet je ongeveer voorstellen dat Starbucks in, uh, in, in uh, uh, Amsterdam bijvoorbeeld een mok uitbrengt en daar per ongeluk de Euromast op zet. Nou, nou, dan voel ik, ik, je ja. ongeveer hoe ver dit gaat. Maar Arnhem ik... en Nijmegen, dat zijn niet de grootste vrienden. Uh, NEC oh, okay. en Vitesse, dat weet je ja allemaal ja. niet lekker. Nee. Maar even de brug op zich, ik heb ze gewoon even gegoogeld ja. en ze lijken best wel op elkaar. Ja, voor jou natuurlijk zijn wel. Zijn niet wit. hoor. En van staal? Ja, ja. Dat dacht ik al. Ja. Nee, nee, nee. Wij zien, wij, zien heel, wij zien hier bijvoorbeeld duidelijk de Eusebiuskerk erachter staan. Oh, ja. En dat zien de Nijmegen. Nou ja, ik, ik moet heel eerlijk bekennen hoor. Uh, het heeft heel lang geduurd voordat mensen erachter kwamen dat het niet klopte. Maar nou, de, nou men erachter is dat het niet klopt... is het hek van ja, het is de, is de beetje. Nou, nou, het is wel een beetje genant, ja. We hebben een verzamelaar gesproken. Gaan we heel ja. even naar luisteren. Toen heb ik, uh, laat ik ongeveer zeggen, een stuk of dertig gekocht. Oh. En die zijn dan voor de ruilhandel, die gaan de hele wereld over. En ja, daar was ik dus druk mee. En met de Vierdaagse zelf die ik loop, dus ik had het niet in de gaten. Dus dat moet ik even heel eerlijk zeggen. Ja, Peter van ja, der Hout, dit, dit, dit wordt het ultieme collectors item natuurlijk. Want het zal er worden Dat heb ik ook tegen hem genomen. gezegd. Ja. Ik zeg ook, wees daar nou heel zuinig op. Maar ja, hij gaat ze toch allemaal verzenden aan wie die het beloofd heeft. Maar ik zei het ook tegen hem. Ik zei, dit gaat geld waard, waard worden. Ja, er is ja. ook een versie gewoon uit Arnhem. Die, die klopte wel, weet je dat? Ja, er staat, staat wel de John Frostbrug op, maar dat oh. is ook een andere John Frons, een Frostbrug. Ja, ik moet het niet te vaak zeggen. Maar nee, dat is van een andere hoek is die genomen. Oh, oh, dus oh, het, is die echt, het is echt een heel raar foutje. Oké, okay, nou, we, we ja. horen nog wel een keer uh, als alle foutenbekers. Uh, nou, niet de wereld uit zijn, Nee, nee in ieder nee, geval de nee, handel nee, uit. Zou, ja, die moeten gewoon blijven. Oké, okay, Peter leuk, van Hout, Omroep Gelderland. Dankjewel. Het is tijd uh, voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag vrouwtje van de Ploeg. Vrouwtje, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb je voor ons uh, klaargemaakt? Ja, lijstjes. Lijstjes, kom maar op. Lijstjes. Een kleurrijke vrouw zoekt de verbinding. Praten wil niet zeggen dat je accepteert wat mensen doen. Ze laveert tussen de verharding en verzachting. Zonder hokjes en normen. Een kleurrijke lijst met elke keer nieuwe mensen. Zonder dieven aan je deur zoals bij de Rijke Mensenlijst. De zanger staat liever op de hitlijsten. De trainer op Europese voetballijsten. De voetballer op de topscorenlijst. In de kleedkamers accepteren ze elkaar, weet de trainer. Al snapt hij hun smartphone gedrag niet. Op het gras met spreekoren langs de wanden is het anders. Elke uitspraak zorgt voor een windhoos. Wellicht is het tijd voor een kleurrijke voetballijst. Want wij Nederlanders houden niet van hokjes, maar wel van lijstjes. Dankjewel, je van de Ploeg, Met een flinke glimlach hier is er naar jouw gedicht geluisterd. En het is nog even na te lezen op onze website. Dat is Nu En dan kunt u ook de gesprekken van vandaag terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. Tijd om onze gasten voor vandaag uh, te bedanken. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek, uh, Raatja Velgata over de kleurrijke lijst. Guilenne van Tiel, onze huisethicus. Uh, dank voor jullie komst en natuurlijk de verslaggevers van L1, AT5 en uh, Omroep Gelderland. Straks Gerjochums, jochems Villa VPRO. Hallo. Hoi, wat Hi. gaan jullie doen? Uh, wonen onder als een mol onder een hoop grond in een aardenhuis. Lijkt, lijkt je dat wat? Nou, Gert-Jan Verbeek misschien wel. <laughs> nou ja, wat je er ook van vindt, het is heel goed voor het milieu. En Paul Hendriksen, de goeroe van het duurzaam wonen, die komt erover vertellen. In het buitenlandpanel gaat het natuurlijk enorm over Jemen en Egypte, maar ook over Duitsland. De buren kunnen Nederland niet meer serieus nemen. Tot zometeen in de villa. Dit is Radio 1. Het is half drie, hier is Mark Visser met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent die in februari in Duiven een inzittende van een auto in de rug schoot. Na onderzoek door de Rijksrecherche blijkt volgens het OM dat de agent onrechtmatig geweld heeft gebruikt. Er was geen sprake van noodweer. President Obama heeft een ontmoeting volgende maand met president Poetin in Moskou afgezegd. Hij doet dat uit verontwaardiging over het besluit van Rusland om tijdelijk asiel te verlenen aan de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. De informatie over de activiteiten van de Amerikanen heeft gelekt.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 En de vrouwtjeswolf, die begin vorige maand dood werd gevonden bij Luttelgeest, is hoogstwaarschijnlijk zelf hier naartoe gekomen. Dat concluderen onder meer de Universiteit Utrecht en Naturalis. Faunabeheer Flevoland dacht dat het dier was aangereden in Duitsland en daarna voor de grap bij Lutthelgeest was neergelegd. De instellingen gaan daar dus niet van uit. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Met het verkeer, dat horen van Jolande van der Velden van... De... In beide richtingen vertraging bij Maastricht. Op de A2 van Luik naar Maastricht 2 kilometer. En tussen Meersa en Maastricht 4 kilometer. Een aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasluis en Vlaardingen West 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. De N204, de weg loop woerden is in beide richtingen dicht. Tussen Montfort en Linschoten na een aanrijding. Vanwege werkzaamheden op de N280, baaksum richting Roermond. Tussen Hoorn en Roermond 3 kilometer. Dit is radio 1. Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De terreurdreiging van Al-Qaeda. De mislukte diplomatieke bemiddelingspoging in Egypte. En de relatie Duitsland-Nederland. Dat blijft tobben. Net zoals we net hoorden in het nieuws, de relatie tussen Rusland en Amerika. Over dat alles praat ons buitenlandpanel na vier uur. Duurzaamheid, dat is het thema deze week in de villa. Hele regenwouden zijn inmiddels al opgeofferd aan rapporten over dit onderwerp. Dus er wordt echt voldoende over gepraat en over gedacht. Maar wat wordt er daadwerkelijk gedaan? Vandaag praten we daarover met Paul Hendriksen, pleitbezorger van duurzaam bouwen... en initiatiefnemer van het project De Aardewoning. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villa Dit is tot half vijf Villa VPRO. Eén minuut. Het bejaardenhuis. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Ja, ze voelt heel goed aan bij wie ze wel of bij wie ze niet moet wezen. Wie, dat, wie er behoefte aan hebben. En zo was ik haar op een gegeven moment kwijt. En uh, toen kwam ze van de slaapkamer af. En ik ben naar die slaapkamer gegaan. En ik kom bij die mevrouw. En die mevrouw was helemaal enthousiast... Oh, zeg ze, ik heb zo lekker met haar geknuffeld. En ze heeft bij me in bed gelegen. En ik dacht, oh nee, maar dat kan helemaal niet. Schuif ik wel even de stoel naar achter, meneer Brouw. Lola? Ik zag hem hier voor het eerst. En toen barstte ik in haar uit. We hebben de foto's van uw eigen hond erbij opgezocht, hè? Ja, ja. Dat is precies mijn hond. Dat was één minuut gemaakt door Marije Schuurman-Hes. En dan ons thema deze week: duurzaamheid. Vandaag de gast Paul Hendriksen, pionier op het gebied van duurzaam wonen. Samen met 23 gezinnen bouwt hij een wijk van aardehuizen in Olst bij Deventer. Paul Hendriksen, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Uh, even iets over uw achtergrond. Hoe kwam je nou terecht in dat duurzaam wonen? Zo begin je niet een werkzaam leven. Nee, nee, nee, nee, nee. nee ik, ik ben dat werkzame leven begonnen met een opleiding journalistiek. Uh, en toen en, dacht u dan liever maar onder de grond. Nou, ondergrondse journalistiek heb je ook, maar dat is niet helemaal mijn ambitie. Uh, nee, waar het, waar het mij uh, toen al om ging was... Uh, nou, dat, ik, dat ik toen ook al met een aantal medestudenten een, een werkgroepje had opgericht... om ja, ons te verdiepen in wat we toen bedachten van... nou, milieujournalistiek, dat zal waarschijnlijk wel een onderwerp van de toekomst worden... Mm. En uh, ja, dus die, die belangstelling was eigenlijk altijd al. Ja. Alleen uh, ja, de huizen waarin je zeker als student en later ook uh, als, uh, als jonge werkzoekende terechtkomt... Ja, dat zijn vaak niet de meest ecologisch verantwoorde huizen. Dus dat waren enkel steensmuren van de jaren twintig woningjes, uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat, dat lekt en tocht aan alle kanten. En nou, dat, dat past niet helemaal. Geboren? Die combinatie geboren dat, je, dat, dat u dacht, uh, milieu en duurzaamheid, dat, daar, gaat, daar gaat het in de toekomst over? Ja. Ja. En u keek gewoon om u heen in uw studentenhuisje en dacht... en met die bouw het ook al niet dat ga ik combineren. <laughs> Zoiets. Ja, nou niet zo bewust hoor. In die tijd in ieder geval niet, niet wat betreft uh, per se de, de <coughs> woningen waar ik toen in zat. Maar uh, ja, de wens om, om er uh, toch meer ecologisch wonen van te maken... Mm -hmm. ja, die, die heeft er eigenlijk altijd wel ingezeten. Maar in ieder geval ook de gedachte... Je kan, je kan erover schrijven, je kan er ook wat aan doen. Ja, precies. En dan, ja. dat, dan het laatste maar. Ja, dan graag dat laatste. Ja. Juist. Ja. Nou, oké, okay, dat aardehuis dus. Um, wat is dat nou precies? Het is niet als een ja. mol onder de grond uh, wonen... zoals ik een beetje raaierend zei net. Ja. Nee, dat maar uh, het, het heeft wel met aarde... Ik bedoel, je trekt een deken aarde over je heen in, uh, nou, qua huis. Vertel dat, vertel is. dat is een hele mooie omschrijving... Um, ja, waar het eigenlijk op neerkomt is, het zijn woningen die uh, compleet zelfvoorzienend zijn in hun uh, energievoorziening, hun watervoorziening, ook hun uh, afvalstromen. Maar, dus, maar vertel uh, eerst even, je loopt om... naar dat huis, wat zie je? Ja, nou wat je ziet is, als je aan de zuidkant komt, uh, zie je een uh, grote glaswand, maar als je vanuit het noorden of het oosten of westen komt, dan zie je een groene heuvel. En dat is, uh, dus ja, het, in... is een, het is sowieso een huis met maar één kant uitzicht. Ja, dat klopt. De rest is ja. wal. Ja, de rest is een aardewal en die loopt, uh, die loopt schuin, uh, zo'n zo 30 graden helling. En uh, die is helemaal begroeid. Uh, het dak is ook begroeid. Dus uh, je ziet alleen maar eigenlijk een, uh, een groene heuvel vanuit, uh, vanuit de noordkant. Met daarop zonnepanelen, dat dan wel, hè, want die hebben we nodig voor de energievoorziening. Maar de, nou, de woning zelf is, uh, is opgetrokken niet uh, puur uit, uh, uit een aardewal... De dragende muren zijn gemaakt van, uh, van een combinatie van aarde met afvalmaterialen. En, uh, om specifieker te zijn, autobanden. Oude autobanden. Die zijn keihard aangestampt met, uh, met aarde. Uh, met voorhamers gebeurt dat. Dus dat is uh, handwerk. Maar uh, ja, erg leuk handwerk. Um... Je hebt het gedaan, zo te zien. Ja, ik zie er niet uit als een bodybuilder. Maar dat komt meer omdat ik maar één dag in de week mee wou. Zoals ja. alle andere bewoners. Maar uh, het, uh, ja, het, het, is, het, is, het is mooi werk. En het, uh, het zorgt ervoor dat je hele massieve muren krijgt. Die eigenlijk hetzelfde effect uh, creëren als wat je bijvoorbeeld in mediterrane landen ziet. Uh, dikke muren uh, die maken dat het huis van binnen koel blijft. Nou, uh... Ja, want maar dat is dus de, dat is de, die banden, die volle banden, ja. daar komt nog weer grond omheen. Ja, ja, ja, ja. ja. De afwerking Het... aan de binnenkant uh, gebeurt dan met een dikke laag leem ook. Hè. Dus dat, je ziet niks meer van die autobanden. Maar om zijn... geen specie niet aansmeren, is dat niet duurzaam? Nee. Uh... We proberen in het project, uh, waar het even kan, uh, het gebruik van cement en beton uh, te vermijden. Ook uh, oh kalk, maar kalk is toch een natuurproduct? Ja, maar alle, alle uh, bouwmaterialen die daar komt voor de productie en het vervoer naar, naar ons toe... komt er uiteindelijk heel veel energie aan te passen. J jullie gebruiken echt alleen bouwmaterialen die er al zijn? Bij voorkeur, ja. Bij voorkeur, ja, ja. Uh, uh, die je anders in het milieu ook niet kwijt kan. Dus dan maar beter op zo'n manier gebruiken? Nou, niet het meest schone van de wereld. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, wat we, daar <coughs> hebben we natuurlijk goed naar gekeken. En het is ook niet dat, uh, dat uh, aardehuizen uh, nieuw zijn uh, bedacht voor, voor Nederland. Hè. Het concept bestaat al veel langer. Daar is ook onderzoek naar gedaan, naar uh, wat die autobanden doen in zo'n in zo uh, zo aardewal. Nou, het, uh, kort, kort samengevat: nul uh, 0, niks. Simpelweg omdat ze luchtdicht zijn ingepakt, ze zijn waterdicht ingepakt... en er komt geen UV-straling bij. Dus het, het vergaat doen. ook niet. Dus het vergaat niet. Dus als je nee. die huizen pakweg na 100 jaar ze afbreken... komen die autobanden er weer zo uit ja, als ze in gingen. Het, er zit een hele hoop pragmatiek bij. Uh, ja. Stel dat je nu zo'n woning bouwt in de buurt van wat uh, uh, vervallen oude boerderijen die toch gesloopt moeten worden. Mm -hmm. Is het dan denkbaar dat jullie gewoon die boerderijen cannibaliseren... en die stenen gebruiken voor in die muur? Dat is een mogelijkheid. Want dat kost uh, geen ja. energie extra. Ja, nee. van die gassen die dingen moeten sjouwen, maar verder niet. Nee, dat klopt, dat klopt. Dat is een mogelijkheid. Uh, het is zelfs mogelijk, uh, er zijn ook, uh, ook voorbeelden van uh, elders op de wereld, dat een oude boerderij is omgevormd tot een aardehuis. Ja. Oh. Dus je je als het ware de Noordwal en, en je, je zet er een aarde aarde wal tegenaan. Hmm. Maar dan bouw je dus wel op de fundamenten die waarschijnlijk wel van beton zijn. Waar je, waar, ja, nou, oude boerderijen niet. Nee, Maar goed, maar wat er al ligt of ja, wat er al staat... dat gebruik je. Precies, dat ja. gebruik je. Dan zeg je niet, dat is zulk vies spul, dat halen we weg en dat, dat, dat doe je niet. Nee, nou kijk, we zouden, hè, er zijn natuurlijk wel keuzes die we maken. Alle, alle materialen die we kiezen, daar proberen we wel de ecologisch meest verantwoorde variant voor te kiezen. Maar daar waar we gebruikmateriaal uh, kunnen toepassen... dan zit dat met name in de hele houtconstructie die nodig is voor het dak en voor, uh, voor de, voor de uh, raampartij aan de zuidkant... Mm -hmm. Uh, daar maken we heel, heel bewuste keuzes voor, uh, voor um, nou, zeg maar, ge gebruikt hout uit hm. de sloop. Ja. Uh, uh, u, u zei net al even: het, uh, het, is niet, het is niet een heel nieuw concept wat alleen maar nu voor Nederland of voor Deventer uh, bedacht is. Waar komt het vandaan van oorsprong? Ja, van oorsprong um, ergens in de jaren 70 in de Verenigde Staten, daar, um, in New Mexico, een, een semi-woestijngebied. Uh, daar heeft een architect, is daar vreselijk aan het experimenteren geslagen. En die heeft, uh, die heeft toen uh, gevonden dat nou ja, die autobanden, die daar overal nergens, in, uh, met name in hopen, verdwijnen, dat die uitstekende pasvorm hebben als het ware voor het, uh, het, het, het vasthouden van, uh, van voldoende zand om massieve muren te maken. Mm -hmm. En die huizen die zijn dus in de tijd ook echt ontworpen om, uh, om compleet uh, zelfvoorzienend zelfstandig te staan. Je hebt natuurlijk in de Verenigde Staten vreselijk veel ruimte, dus je, je buren die moet je met een verrekijker opzoeken. Um, dus, dus die zijn compleet zelfvoorzienend. En nou ja, goed. Op basis daarvan is er wereldwijd uh, is, is er, zijn dit soort uh, huizen ook gebouwd, hm. aangepast naar de klimatologische omstandigheden ja. van, uh, van die plek. Ja. Je hebt ze in Siberië staan, je hebt ze in Canada staan, uh, maar ook in Zuid-Afrika en in, uh, in Australië. Dus He, allerlei, uh, allerlei klimatologische omstandigheden. Laten we even verder wat uh, milieuaspecten uh, doorlopen. We hebben het net al gehad over gebruikte materialen. Hè. Mm. Niet energie stoppen in het nieuw maken van materialen, zoveel mogelijk. Verder is het ook uh, zo'n huis energie-neutraal. Ik las dat het uh, altijd een constante van 15 graden is. Ja. Dat vind ik te weinig. Ja. Dan zeg je dan, trek maar een vest aan. Dat kan, dat kan. een nou, haalkacheltje. Het... We hebben een uh, voor ja, de koude... Dan de kouder... gebruik je weer dingen. Ja, maar dat kan wel hoor. Dat mag wel. We zijn oh. geen dogmatici als het gaat om. Je moet gewoon eten kopen. Je moet gewoon leven, hè? We dus, zijn en uh, weer. Nou, dit zijn huizen die, die van alle gemakken, alle moderne gemakken voorzien zijn. Het is geen, uh, geen opgelegd primitief leven. Um, en waar het. Uh, als, als het gaat om die binnentemperatuur. We hebben voor, Nederland, voor de Nederlandse situatie gekeken naar van. Nou, wat, wat is er uh, eventueel nodig uh, aan, aan bijverwarming? En waarschijnlijk, maar dat moeten we dus proefondervindelijk uh, vaststellen... Uh, ...waarschijnlijk hebben we tussen half november en half februari uh, wat bijverwarming nodig. Nou, alle woningen zoals die in Olst worden gebouwd... ...zijn uh, in de een of andere vorm voorzien van een, uh, een leem of een tegelkachel. Dus die stralen van zichzelf hè, ook, ook vanuit massieve wanden warmte uit. Wat stook je daarin? En dat is hout. En dat is de meest optimale uh, houtverbranding die je kunt uh, creëren. Hè. Alle andere soorten kachels zijn in feite slechter. Ja. Uh, nou, dus die leem of, of tegelkachels die, die werken mee met de verwarming van het huis voor zover dat nodig is. Maar ja, heb je een zonnige winter, dan, uh, dan kan die kachel echt uitblijven. En, hm. uh, want dan, ja, die zon die maakt, uh, die maakt sowieso door zijn dus grote zuidgevel al heel veel uh, warmte. En dan de zonnepanelen. Ja, ja. En de zonnepanelen natuurlijk. We hebben, we hebben elektriciteit, uh, we hebben warm water via zonnepanelen Zo en moet het, Dit is een mooi moment, Ger, om eventjes over die zonnepanelen en die elektriciteit, dat we even teruggrijpen op gisteren. Oh ja, wij hadden gisteren. Want we hebben ook al een groen dak daar. Dus... Ja. We hadden gisteren in de uitzending uh, Marjolein Helder. Mm. Zij is gepromoveerd op een systeem uh, waarbij ze elektriciteit onttrekt aan activiteiten rond de wortels van planten. Mm -hmm. Nou, Dat hebben we gisteren allemaal uitgelegd, gaan we daar niet op in. Maar dat uh, heel klein, uh, ik weet niet, Ketsysteem uh, trouwens? Nou, wel varianten met, met algen volgens mij, ja. Uh, ja, bacteriën ja. die uh, uh, overgebleven voedsel van die plant uh, verwerken... Mm -hmm. en daar komt elektriciteit bij vrij. Ja. Een heel klein stroompje, maar dat is op te vangen... en daar kun je wat mee doen. Je kunt er nu een molentje op laten draaien... maar zij had het over massale toepassingen in de, in de op loop daken, van de... Opdaken? Een mol, tuin op, op een dak, dak kan ja een huis ja. Ja. op die ja. manier voorzien. Google haar dan dan uh, of luister onze uitzending terug uh, of BNR heeft mm -hmm. gisteravond en vanmorgen daar ook aandacht aan besteed. Uh, is het als je dat zo hoort hè? Um, raas, snel even nu denken. Ja. Is dat inpasbaar in jouw project? Het klinkt verschrikkelijk uh, passend bij wat we doen. Hè, het gaat om het maken van slimme, uh, eh, uh, slimme combinaties. Die, die is, ook, die ook op nog op mooi in het landschap passen. Hè? Ja, Want daar nou, staat precies. het ook op. Dan ben je die zonnepanelen namelijk ook kwijt. Dan ja. heb je gewoon een ja, tuin. Ja, ja, ja. ja. Nee, die, die passen helemaal in het boerenverstandniveau... Waarop, waarop we dit willen, gaan, uh, dit, dit willen neerzetten. Ja. Iets wat logisch is, wat klopt, waarvan mensen zeggen... ja, na natuurlijk... Hè? Ja. En ook nog eens een keertje zo low-tech mogelijk. En dat, ja. is, dat is wel een belangrijk aspect ja. van, in al van de aardehuizen. Nou, eventjes uh, um, laten we eens naar de instanties gaan. Nou, Want even. Je kan e e even nog iets anders praktisch. Want je, wil ook, je moet ook naar, naar de wc. Dus het is ja, ook een milieuverhaal. Zeker. Vast. Ja, ja. oké. Okay. Hoe dan doe we je dat? Dan dat? Eens doen? We hebben... Gaan we uiteindelijk van de wc terug naar de instanties? <laughs> Want dat mag allemaal niet zomaar. Nee, we hebben een uh, composttoiletten En... Um, voor het, het, de rest van het afvalwater hebben we een, een rietbedfilter. Dat is ja. dus, uh, zeg maar, alles filtert op, uh, op het niveau dat je, dat je schoon oppervlaktewater weer hebt. Uh, maar voor uh, het uh, poepen en pissen hebben we dus uh, een en. Dat die compost die kunnen we uiteindelijk ook weer maken tot uh, tot meststoffen ja, die weer, weer op het, uh, in, in de groenvoorziening kunnen gebruiken. Ja. Nou, je komt met zo'n plan. Is dan de gemeente in dit geval Deventer of is Olst een eigen Oost, gemeente als ja. ja. Maar eerst het, was het aangeboden aan Deventer. Is ja. zo'n gemeentebestuur onmiddellijk enthousiast? Waar loop je tegen aan? Hmm. Nou, in, in, in Deventer hadden we het probleem dat we dat we daar um, dat de gemeente Deventer nogal in als gemeente uh, als, als, als stad nogal in een hoek zit uh, van zijn totale grondgebied. En dat de bereikbaarheid van, uh, van mogelijke bouwlocaties lastig was. Uh, dat we ook zaten met uh, de termijn waarop er weer gebouwd zou kunnen gaan worden. Goed, dat zijn logistieke dingen, dat was dus geen ja. onwil van, van de politieke kant. Nee, niet per se. Het, het was wel dat men, uh, dat men daar uh, op dat moment net ook een reorganisatie achter de rug had. En heel veel ambtenaren niet eens wisten waar hun nieuwe bureau stond. Ja. Dus, uh, die Uitgeweken hebben acht... naar Olst. Ja, ja, die in... hebben achter de schermen aan BW gevraagd van uh, doen ons dit alsjeblieft nu niet aan. En ja. Olst, ja. wel meteen enthousiast? Ja, de gemeente oost had, uh, uh, heeft ons zelfs een, uh, is zelf de partij geweest... die ons het huwelijksaanzoek heeft gedaan. Uh, want uh, uh, een van onze leden werd, uh, werd s'avonds gebeld... na uh, de vorige dag een gesprek te hebben gehad gewoon een, een informeel gesprekje over hé, wat, wel, wie ben je, wat doe je. Uh, een wethouder die belde van, uh, goh, hoeveel hectare hebben jullie eigenlijk nodig? Want we hebben net, uh, net een, uh, een plan uit de kast gehaald... om nog een uitlegwijk uh, uh, aan de zuidkant uh, te ja. realiseren. alfijn alle medewerking van, van die kant. Ja. Uh, dan ja. is het zo, uh, andere instantie, uh, degene, uh, hoe heet dat? Ik weet niet wie erover gaat. Maar je moet aangesloten zijn op het riool, dat zijn jullie ja. niet. Ja, dat klopt. En, dat en heeft, ook zelfs op, ja. op alle nutsbedrijven. Je bent verplicht, Water, volgens bouwbeschrijving sluit woningwet, water, elektriciteit, riolering. Elke woning moet daarop aangesloten zijn of je het gebruikt of niet. Hoor, Dat is een tweede, maar het moet. Hmm. Hoe heb je die rol opgenomen? Ja. Nou, de, he, dat, dat sluit heel erg aan op het voorgaande. Hmm. Namelijk dat de gemeente Olstweijen zich heel erg als partner heeft opgesteld... in plaats van puur als bouwloket. En dat maakt, maakt echt een groot verschil. Het geldt in feite voor alle ecobouwprojecten die afwijken van de norm... Dit is echt een van de succesfactoren. Een gemeente die meedenkt en meewerkt. En niet om de wet te omzeilen of te ontduiken, maar om te kijken van goh, wat is er nou werkelijk nodig en waar heeft de gemeente bevoegdheden en waar, eh, waar heb je die niet. Ja. Nou, als het gaat om het geven van een ontheffing op, uh, op een verplichting om op het riool aangesloten te zijn, um, hè, dat, daar speelt het waterschap ook een belangrijke rol. Uh, Zo'n rietbedfilter. We hadden eigenlijk eerst uh, alle, uh, ook, uh, ook zeg maar, uh, de toiletten op. Dat heetbedfilter willen laten lozen, dat kan in principe prima. Maar het waterschap wilde dat op die plek niet. Dus die heeft daar geen toestemming voor gegeven. En ja, dan is het aan de gemeente vervolgens om te zeggen van ja. En ze hadden wel een verordening op dat moment. dat alle nieuwbouw op het riool moest worden aangesloten. Maar dat had dus te maken met uh, ja, de lozing van, uh, van toiletten. Mm. En uh, ja, nou ja, is dat nou precies het aspect wat we niet doen? En daarmee uh, konden, we, konden we er onderuit. Nou, alle medewerking, dus ja. eigenlijk van Oostwijen, ja. Dat blijkt ook wel, want er staat al een aantal huizen. Er ja. wordt gebouwd aan de rest. En onze verslaggever Kees Boon die ging daar kijken... en die sprak daar met een van de toekomstige bewoners. Ja, het gaat echt wel ergens op lijken. En uh, als je dan buiten staat en je even visualiseert dat het af is... en dat je in je eigen tuin staat, wat nu nog gewoon bouwterrein... modderen, paaltjes en uh, stellingen en stijgers is. Ja, dat is heerlijk. Je leert uh, steeds meer over, uh, over het land en het leven. En uh, ja, wij wilden we thuis ook al uh, allerlei dingen proberen. Van uh, kun je anders je toilet gebruiken en anders je regenwater. En toen uh, had mijn man dit project uh, ontdekt. En dat maakte ook niet uit waar het was. Was het in Groningen of Maastricht. We zouden er naartoe gegaan zijn. Dus we hadden ons ingeschreven en daar uh, kwamen we op de wachtlijst. En uiteindelijk kwamen we een huis vrij. Dus uh, toen zijn we ingestapt. En eigenlijk als je het huis ziet, van de achterkant moet ik eerlijk zeggen, is het heel lelijk. Met alle autobanden die nog bloot liggen. Maar aan de voorkant zitten echt heel veel ramen. Ben je niet bang dat je weinig privacy eraan overhoudt? Nee, helemaal niet. Want uh, we, de, onze tegenoverburen, wij kijken op hun aardewal. Dus eigenlijk hun daktuin. Die loopt van de grond uh, tot weer vier meter bij hun hoog aan de zuidkant. Dus we zien uh, eigenlijk alleen maar groen. Is het allemaal hergebruikte materialen? Nee, dat was uh, in eerste instantie natuurlijk wel het idee. Maar maak voor 23 huizen eens vind daar maar eens kozijnen met uh, goed geïsoleerd glas uh, tweedehands. Daar is nou wel naar gezocht, maar uiteindelijk gekozen om uh, duurzame houtsoorten te gaan nu gebruiken. Nu staat het huis aan de rand van het veld. Blijft dat ook zo? Nou, het bestemmingsplan is aan de overkant van het water een fietspad. En daar kan uiteindelijk nog bebouwing achterkomen. Maar... Ja, Zolang we van het uh, wijde uitzicht kunnen genieten is meegenomen, dan doe je dat zeker. Ja, <laughs> nu ook al, want hier staat onze woonwagen. Dus ja. Jullie wonen hier ook fulltime op het veld? Nee, uh, wij wonen hier niet fulltime, we hebben nog een huis elders. En als we hier werken, nou, ik ben hier nu al vier weken, ja. dan slapen we hier in de woonwagen. En, uh, de, en uh, weet je al waar jouw slaapkamer komt? Ja, ja. dit wordt uh, achter. Aan de achterkant. En mijn zoontje komt aan de voorkant. Dat is deze mooie uitbouw. En er staat dus ook een boomstam in het huis. Als uh, een van de staanders voor het dak, die de dakconstructie omhoog houden. Die hebben dus echt de functie om uh, pilaren te zijn? Ja, dit is gewoon een, een kolom, noemen we dat, een pilaar. Dus die steunt het dak. En, maar het is een boomstam. En in de huiskamer hebben we er daar ook twee van. En uh, ja, dat geeft heel veel karakter aan je huis. En de ene kant. Uh, van de slaapkamers is nog uh, is een stamplemen muur. Dat is de tussenmuur, de scheidingsmuur tussen de buren. En die blijft ook zo. Misschien moeten we nog, dat we het nog een beetje glad strijken. Kijk, nu valt er uh, wat, wat onregelmatigheden, valt er wat zand af. Ja, dat blijf je zien. Dus je blijft in dit huis van binnen heel veel van de constructie zien. En dat is heel prettig wonen ook. Want dat geeft ook een soort gevoel van. Uh, st standvastigheid. Een reportage van Kees Boon. Uh, een paar dingen, even wat details, uh, uh -huh. uh, Paul. Uh, een de, uh, paar dingen vallen me op. Inderdaad, dat grote glasoppervlak. Je verliest veel warmte daardoor. Ja. Ja, dat is natuurlijk een, uh, het zoeken naar een goede balans daartussen. Ja. Uh, steken nog, wij gebruiken we geen, uh, geen driedubbel glas, maar uh, tweedubbel glas. Uh, driedubbel eigenlijk het, het nieuwste wat het nieuwste is. Maar driedubbel, dat blokkeert te veel warmte van de zon. Dus ja. uh, he, vandaar tweedubbel glas. En ja, dat, dat, daarmee verlies je inderdaad. Maar uh, ja, de winst is, is stukken groter. En je, moet ook, je, je hebt geen zin in donker te wonen natuurlijk. Dat nee, ook dat niet. Beetje... Nee, nee. Het zijn hartstikke ja, ja. lichte woningen. Want het is in, je moet je voorstellen, het is echt uh, 3,5 meter hoog uh, ja. glas wat je daar mm -hmm. hebt. Dus het licht komt tot helemaal achter in de woning. En dat is ook precies het idee. Omdat dat, zeg maar, de lage zonnestand in de winter, die, uh, die bereikt de achterwand. Ja. Dus die warmt die hele massieve wand en ook de massieve vloer. Er zit 30 centimeter aarde in de vloer. En dat warmt het op. En... Echt over nagedacht, zeg. Ja, ja, ja. Nee, het is, dat het is een heel verbaasd, heel nee, concept. Is heel ja. verbaasd. <laughs> nee. Nou, dan horen we dus die wijk, die, dat hoorden we net in de reportage... die wordt uh, gebouwd voor een deel, althans, door de toekomstige bewoners zelf. Ja, amateurs. U, u zelf dus ook mee. Ja, ja, ja. Precies, wel ook met behulp van professionals. Maar mm -hmm. waar begin je aan met allemaal amateurs? Wat haal je op je, op je hals? Dat moet vertragingen en ellende ja. met zich meebrengen. En alle ideeën die totaal niet werkbaar zijn, bijvoorbeeld... Ja, Vond het mee. Nou, die, die ideeënfase, kijk, die hebben natuurlijk, daar begin je mee, hè? De, de droomfase. En uh, daarna krijg je uiteindelijk een ontwerpfase waarbij je met je benen op de grond komt, onder leiding van een architect. Uh, dus daar werd heel duidelijk van, nou, dit kan wel, dit kan niet. En dan nog uh, hebben we je, heb je in het ontwerp ook aspecten zitten waarvan we nu achteraf denken van nou, dat was wel slimmer geweest om, om dat stuk recht te trekken of om mm -hmm. dat anders te doen omdat het dan daarmee eenvoudiger wordt. Maar daar is het al wel op ontworpen... dat het door uh, relatieve leken gebouwd kan worden. We hebben, door de hele week heen hebben we drie professionals op de bouw lopen... die elkaar uh, onderling aflossen. Dus we werken zes à zeven dagen in de week door aan het project... Maar uh, de bulk van de, van de werkkracht wordt dus inderdaad geleverd door de toekomstige bewoners. en honderden vrijwilligers. Eh, ja. die zich inmiddels uh, bij ons hebben gevoegd. En is het, loopt het allemaal nog volgens schema? Niet ja. dat het erg zou zijn, want ik kreeg geen enkel bouwproject wat ooit op nee. tijd klaar was. Maar... We, we hebben uh, het eerste jaar behoorlijk vertraging opgelopen. En dat zat hem vooral ook in uh, een, nou, een achteraf blijkend niet realistische planning. Mm -hmm. um, dus die hebben we bijgesteld met de nodige kosten natuurlijk. die we moesten bezuinigen, omdat. Uh, nou ja. Nee, het is geld in de bouw, het dat geld het is allemaal gefinancierd met uh, reguliere hypotheken, dus er zit rente en zomaar vast. Maar um, nou, we merken wel nu dat we, dat we als uh, dat we een beetje van het leken het allereerste leken stadium afgaan. Mm. Uh, de toekomstige bewoners, die dus nu een jaar lang hebben meegebouwd, die uh, ja, die beginnen nu specialismen te ontwikkelen en zo, ieder he, begint zich zo nu wat aspecten van de bouw toe te eigenen... en kan wat meer losgelaten ja. worden door de professionals. Ja. En wij nemen op onze beurt weer uh, vrijwilligers onder onze hoede... die 1, 2, 3 dagen meekomen bouwen. Ja. Is dit nou een idee om heel grootschalig uh, uit te proberen in Nederland? Of niet uit te proberen, maar heel grootschalig hmm. neer te zetten. Dit soort aardehuizen. Hey, ja, ja, ik, een ik, wijk van, van, ja. van, van 3000 huizen bijvoorbeeld. Lijkt erin, maar dan van alleen maar aardehuizen. Ja, het lijkt mij een onderneming die ik uh, niemand zou aanraden. Um, simpelweg omdat het, uh, het arbeid, ja, zeg maar, qua arbeid uh, heel veel tijd kost. Daarom is dit voor professionele bouwbedrijven... waarschijnlijk geen interessant, uh, nee. geen interessant project. Maar misschien wel aspecten ervan. Ja, aspecten zeker. En dat is, dat is waar dit hele project in feite een soort van statement voor is. Um, tenminste, zo zie ik het. Uh, het gaat over uh, duurzaam bouwen, slim uh, zuidgericht mm -hmm. bouwen... zodat je optimaal die zon uh, vangt. We, noem eens heel concreet elementen in jullie project... Mm -hmm. die een regulier bouwbedrijf zo over zou kunnen nemen. Ja, nou, waar het mee zou moeten beginnen is... Uh, maar jij zegt die richting, die bouwrichting. Ja, die bouwrichting, het zuidgerichte. Het is verschrikkelijk wat je nog ziet aan nieuwbouwwijken... wat allemaal prachtig op de, op de plattegrond eruit ziet... maar waarvan driekwart van de woningen verkeerd staat uh, georiënteerd. Dus zou je toch denken dat dat het eerste is... wat ja. je op de architectenschool leert, hè? Ja. Nee, met, het dogma is, bestaat nog steeds uit zichtlijnen. Hè, dat mensen uh, keurig van, van, van punt A naar punt B ja. door de wijk heen kunnen kijken. Nou, Dat levert niet per se uh, een uh, goede zuidoriëntatie. Oké, okay, dat Zuid bouwen. Dat is een hele belangrijke... En andere dingen, andere elementen? Nou, hey, Aan de andere kant van de wereld het Noord bouwen, dat het even duidelijk is. Ja, anders gaan ze dat ook. Nee, ja. dat... Uh, Um, nou een heel ander belangrijk aspect is... Uh, ja, als je kijkt naar de bouwmaterialen die gebruikt worden... het, het meeste uh, komt van ver weg. Of, uh, he, of is bijzonder energie intensief om te produceren. Dus ga in vredesnaam kijken naar wat er al aan bruikbare materialen is. Dus uh, werk met, met afvalmaterialen. Um, he, dus dat is wat, wat we, een belangrijk aspect in ons project. Maar daarnaast um, ga ook vooral kijken... wat je ter plaatse op de bouwplaats al hebt aan materiaal. En dat is... Uh, aarde, uh, stro, dat soort, dat soort natuurlijke materialen. om daarmee te bouwen. En dat zijn hele oude bouwtechnieken. Zijn jullie wel in gesprek trouwens met.? Ja, precies. Uh, leem met aarde. Ja, ja, ja. Zo werden vroeger hè, de, door, door de eerste boeren. De ja, ja. <kwijnt> Neolithicum werden boerderijen gebouwd. Tot, maar, tot en met. Uh, in het uh, begin vorige eeuw nog. Dus ja. uh, zo, zo raar is het allemaal niet. Alleen nee. we zijn daar nogal van afgedwaald. Simpelweg omdat het zo stond goedkoop ja. is. om, uh, om dure duur geproduceerde ja. materiaal. Zijn van jullie erover in gesprek? Ik haast je een beetje, helaas, sorry. Want de tijd loopt, ik wil dat echt nog even vragen. Zijn jullie in gesprek met reguliere bouwbedrijven? Met de BAM of een, noem het maar. Ja, nou, jongens, noem maar gauw nog reimos. een. Ja, ja. <laughs> hm? noem maar gauw nog een. Ja, heen. we hebben er al twee genoemd nu. Nou, ja. door, achter de schermen werkt de BAM uh, met ons mee zelfs. Uh, in de vorm hmm. van... Uh, het, het, ze voorzien ons van, uh, van bouwmateriaal en materiaal tegen inkoopsprijs... of met een terugkoopgarantie. Maar zijn ze geïnteresseerd uh, om de techniek ja, ja, ja. over te nemen? Ja, nee. hun, hun analyse is dat, uh, dat de bouw wereld niet meer overeind komt zoals die, uh, zoals die uh, voor 2008 was. Mm. Uh, tenzij er een enorme verduurzamingsslag plaatsvindt... en uh, men leert om aanbodgericht te bouwen... dus met de toekomstige in plaats van uh, vraaggericht. Is die crisis uh, er wel goed voor geweest? Het misschien. Maar. Ja, het, het, het hele, he, de, de BAM heeft wat dat betreft het licht gezien... en ze helpen ons achter de schermen mee met, okay. met allerlei zaken. Maar ze bouwen niet zelf mee. Simpelweg omdat dit soort bouw niet, uh, niet haalbaar is in commerciële zin. Hm? Paul Hendriksen, heel erg bedankt. Van ja, uh, het project De Aardewoning, dat is in Olst. Aardehuizen. Bij de, Aardehuizen, ja, ja. de Aardehuizen in Olst, bij Deventer. En wie weet dat er na Olst, uh, elders in Nederland, na 2015 of 2016... nog een andere gemeente is geaanmeld. Heel hartelijk ja. bedankt. En veel succes. Dat en de villa Dankjewel. is zo meteen terug met het buitenlandpanel na het nieuws. Tot zo.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 Barra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Terug 16 meter walk, walk De segleert, maar die bal eens te zacht. Maar die krijgt hem toch nog mee. Fusilins. En hij scoort. Fusilins scoort. De Eredivisie, de Premier League, de Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909 0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaalvoetbal. SMS nu biedt naar 3669. En steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur biedbetten.com.